Thank <music> you.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 Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Jobboot met het NOS Journaal. In Groot Ammers in Zuid-Holland zijn in een woning twee dode mannen gevonden. De politie kreeg vanavond even na half zeven de melding... dat er iets bij de woning moest zijn gebeurd. Er waren ook schoten gehoord...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 General Motors ging halverwege vorig jaar failliet. De Amerikaanse overheid stak vervolgens 50 miljard dollar in de doorstart van het autoconcern. De afdeling anatomie van de Universiteit van Innsbruck laat onderzoeken hoe het kan dat een overleden moeder twee keer aan de familie is teruggegeven. De vrouw had haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Drie maanden geleden werd het lijk vrijgegeven, waarna het werd gecremeerd. De familie was stom verbaasd toen ze vorige maand opnieuw te horen kreeg... dat de overblijfselen van hun moeder konden worden opgehaald. De familie en in Insproek wil weten wie de persoon in de kist is... en van wie de as is die in december in het familiegraf is bijgezet. De Alexandra Radiusprijs voor de opvallendste danser van het Nationale Ballet... is uitgereikt aan Jozef Varga... De eerste solist kreeg in het Amsterdamse muziektheater de prijs uit handen van de naamgeefster, vroeger zelf eerste solisten van het Nationale Ballet. De jury prees onder meer de opwindende uitbarstingen van energie en dynamiek van Varga. De Alexandra prijs bestaat uit 2500 euro en een beeldje. Het weer, toenemende bewolking en plaatselijk wat regen, Minima vannacht rond 7 graden. Morgen eerst bewolkt, later vanuit het westen opklaringen, met 13 graden wel een stuk frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.